Zo'n keur van kansen En menig hartje dat hij overwon Ver over berg en dal Klonk er het onverschouw Steeds als een blij signaal voor allemaal Meisjes richten hun blikken naar de diligence Wie van hen won die knappe kon You're still Bruijten en bruid, en zo vonden zij beiden een schat van rode rozen. Dorp had het bruidspaar daar niet blij Oh uh -huh.